Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van onze nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Dank u. Voordat we gaan beginnen aan de titel van deze tweede aflevering, die het geestelijke herstel van Israël is. Is er nog een kijkersvraag? Dat hadden we beloofd, vorige aflevering. En die zou ik dan graag nog eventjes willen behandelen. Omdat ik denk dat die ook in de lijn ligt van het programma wat we gaan maken vandaag. Het is een vraag van Frans van Eyck. Hij zegt als het volk Israël door de verdrukking gaat, geeft onze Heer een president, koning, zoals in de geest van Koning David. Eigenlijk zegt hij van we hebben. Of Israël heeft eigenlijk een geestelijke koning David nodig. Een geestelijke leider die ook de stem van God kan verstaan. Ja, ja, ja, ja. En, um, wat hij zegt om zijn volk door de eindfase van de bedeling te voeren. In mijn visie, zoals de situatie nu is met de huidige politiek van Israël, zie ik het somber in. En ik denk dat veel uh, christenen, en misschien ook uh, niet christenen, dat misschien wel met hen mee zijn. En die denken van ja, kijk nou eens naar het Israël van vandaag. Kijk eens hoe ze handelen, hoe ze soms ook dingen doen die wij met z'n allen ook niet begrijpen. Uh, moet daar niet een persoon komen die onder leiding van, uh, van de Heer de Jezus staat... zoals een Jozua of een Nehemia en koning David... die echt gewoon onder leiding van God, de stem van God verstaande... geestelijk ook leiding kan geven aan dat volk? Ja, je zegt net uh, dingen die wij niet goed begrijpen, die allemaal niet goed zijn... Ja. Kom, kom, kom, kom. <laughs> ja. Het zal inderdaad wel niet goed zijn, maar ze doen het nog wel beter dan de meeste andere volken. Want alles wat Israël verweten wordt, mm -hmm. dat doen andere volken nog erger. Ja, dat is ook zo. Wat alleen. heeft de NATO niet gedaan met Kosovo te bombarderen? Ja. En hoeveel burgerslachtoffers komen er niet om eh, in Afghanistan? En, en, en hoeveel burgerslachtoffers in Irak? En, en, en ze mekkeren over, over dat over Israël komt. Nou, dat is dat kan... Nou, daar ben ik wel met je eens. Uh, want inderdaad, uh, we praten over de muur van, van, uh, die Israël heeft gebouwd. Maar praten... Die veiligheidsmuur? Ja, maar we praten nooit over de muur die Amerika bij Mexico heeft neergezet, bijvoorbeeld. En, en, en nog veel andere muren in en, deze wereld. In deze wereld. We praten wel over het feit dat Israël geen toegang geeft uh, aan de Palestijnen. Maar we praten nooit over de toegang die dicht zit in Egypte. Ja, ja, uh, ja. Dus, dus in die zin ben ik wel met je eens. Maar goed. Ja. Uh, ook Israël doet natuurlijk niet altijd alles uh, 100% goed. Het, het laatste oordeel van de heren, God zal niet zo, mo niet zo moeilijk zijn. Nee. Want waarin je een waar en ander is dan he, daar ja. zul je zelf in geoordeeld worden. Ja. Nou, dan blijft er niet veel over van de volgende. Maar goed. Uh, die maar vraag, goed, hij, zijn, zijn vraag is eigenlijk van... Die een, vrome een, ja, een, een vrome koning. Ja, een vrome koning, of in ieder geval een geestelijke koning. Nou, een vrome, eens, vrome nou heb de, ik altijd de Bijbel een beetje. er maar weer eens bij opslaan. Ja, ja precies. Lijkt me, Ik heb daarbij gevonden bij die vraag iets over Jeremia 30. Jeremia ja. 30, dat gaat ook over het herstel van Israël. Dat God keer brengt in het lot van mijn volk Israël. Mm -hmm. In de ballingschap, wat we dus nu zien, en van Juda... En er staat ook in het land dat ik hun vader gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dat is ook wat ze nu aan de Palestijnen willen geven als staat, maar dat zal Israël bezitten. Ja. En Laat ik dat ook maar weer eens een keer zeggen, ja. want ze zijn al 60 jaar bezig met de Palestijnse staat. Ja. En Israël heeft al twee, drie keer zo'n staat beloofd. Ja, en we moeten ook vaststellen dat uh, als we het toch hebben over van hoe kijk je naar Israël, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja Israël bezet, uh, het Palestijnse gebied. Maar eigenlijk is het andersom. Hè? De Palestijnen bezetten een stuk Israëlisch gebied. Ja, er is nooit Palestijnse gebied geweest. Ja. Israël heeft het niet op de Palestijnen vero veroverd. maar die heeft het op Jordanië veroverd. Mm -hmm. Het hoogste wat ik dan toe wil geven. is dat het betwist gebied is. Ja. En, en Dat zal niemand betwisten. Nee. <lacht> dat is duidelijk. Ja. Begrijp nou, ja. en, en, Zodat zij het zullen bezitten. Wat gebeurt er dan? En dan zegt er in vers 7. Groot is die dag, zonder weer ga die tijd. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Dat is die grote verdrukking ja. waar hier uh, ook Frans van Eyck over spreekt. Maar daaruit zal hij gered worden. Wat gaat er dan gebeuren in vers 9? Zij zullen de Heer God dienen en David hun koning die ik hun verwekken zal. Ja. En vele lezen daarin die ik opwekken zal. Ja. Velen verwachten dus dat God in die eindtijd... Uh, weer een koningshuis van David zal oprichten. Nou is het merkwaardige feit dat er in Jeruzalem een heleboel nakomelingen, directe nakomelingen van David zijn. Op dit moment? Ja, op dit moment. Ja, Die mm. weten precies dat ze van David afstammen. Via Zere zijn al die slacht, geslachtsregisters bewaard gebleven. Ja. En er zijn stemmen in Israël die zeggen, ach, dat presidentschap en zo, dat is ook niet alles. We moeten wel weer naar het koningshuis van David terug. Die zijn okay. er ook. Maar ja, zeggen anderen weer, daar moet je mee oppassen, want we hebben goede koningen gehad en we hebben goddeloze koningen ja, gehad. Ja, we moeten dan wel de goede ja. uitkiezen. Ja. Maar het is ook zo, dat inderdaad voor Israël nodig is, dat ze godvrezende leiders krijgen. Ja, nou, vorige, vorige keer was er een kijkersvraag uh, over het duizendjarige rijk, wat we in ieder geval kunnen stellen... Als de heer Jezus regeert, zal die koning David er zijn. Want hij is dé nakomeling ja. van David. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het niet onmogelijk is op grond van deze tekst... dat er nog een soort David komt. Dat, in de, tot, de tijd tot de jaren. In de, de tijd ja. tot de, dat de heer Jezus ja. terugkomt. Ja. En dat, dat is natuurlijk heel erg ja. belangrijk. Overigens, uh, Israël heeft toch een regering die niet zo verschrikkelijk goddeloos is. Iedere week hebben ze, of iedere maand hebben ze een bijbelstudie in de Knesset. Ja, ja. En Yahoo, daar is maar van Maar vast, vast niet het uh, tweede testament. So what? <laughs> <laughs> en uh, daar komen we straks nog wel even op. Heel goed. En, Met het en, uh, geestel En uh, ja. nog meer. Netanjahu die heeft ook iedere houdt Die uh, flinke bijbelstudie voor zichzelf. Hmm. Ja. onder leiding ja. van de rabbijn of weet ik wel wat. Ja. wat. Ja. Ja. Overigens de, de zoon van Netanjahu die is... Uh, een bekende winnaar van de Israëlische Bijbelquiz. Oké. Okay. Hij is trots als een aap op zijn ja. zoon. Dat zou ik ook zijn hoor. Ja goed, kennis alleen. Zonder geest. Weet ik niet. En ik weet niet... het mag je ook niet overoordelen, maar of de geest het is wel belangrijk nou, dat, ja, ja. dat het uh, samen gaat. Hè? Want, ik bid daar ook wel voor dat ja. de Heere God ook weer profeten en mannen gods Want de letter maakt deze... dood en de geest brengt tot leven. En we hebben deze tweede aflevering gaat het over het geestelijke herstel. Het geestelijke herstel, ja. Geestelijk herstel, en ja. dat betekent dus dat alleen maar kennis. Uh, ja, daar gaan we het niet meer redden, denk ik, in Israël. Nee, kijk, het, het, het, het, is het land wordt hersteld... Dat zien we met mm -hmm. onze eigen ogen. Dat, uh, ja, absoluut. Dat is prachtig om te zien. Toen ik in maart naar ja. Israël reisde met uh, een reis... ...toen reden we met de bus, een kogelvrije bus, door Samaria. Dat is ja. wat ze aan de Palestijnen willen geven. Ja, precies. En we gingen daar een, een heuveltje op, waar Abraham een alter had. Mm -hmm. En opeens roept die gids, hé hey, wacht eens eventjes, moet je daar eens rechts kijken. Dus iedereen rechts kijken. We zagen alleen maar een stukje land dat daar ontgonnen was, en waar wat plantjes op stonden. Wat zijn dat, zeiden de, zeiden de mensen. Dat zijn wijngaarden, die is pas geplant. Ja. Vorige week was die er nog niet, die zijn net geplant, die planten. En dan pakken we meteen de Bijbel en we lezen daar in, in Jeremia 31, je hebt toch 30 staan, ja. vers 5. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Nou, ja. wij reden door de bergen van Samaria. En we zagen dat daar net vorige week een wijn gaat geplant worden. Ja. Zo zie je binnen Israël dat God bezig is. Mm -hmm. snap je? Ja. God is dus onderweg. En, en, en Israël komt nog steeds terug. Momenteel zijn ze bezig de stammen terug te brengen. Ja. Uit Noordoost-India, Mizoram en Manipur, Daar zitten ze daar en uh, ze komen daar nog met mondjesmaat. Er zijn er zo'n 1700 al teruggekeerd. Kijk, het woord Godstad wordt langzamerhand vervuld. En nu... Moeten we over dat geestelijk herstel? Ja, want dat is natuurlijk heel interessant. Van gaat de Geest van God uh, in Israël niet alleen het land herstellen, zoals je net hebt uh, laten zien, maar gaat hij ook de mensen herstellen. Er is natuurlijk al lang een geestelijk herstel gaande. Mm -hmm. Daar is God al lang mee ja, begonnen. Is de... De velen, ja. Maar ook onder de Orthodoxe Joden, ja. er zijn organisaties die. Uh, uh, ook bezig zijn om de jeugd Israël weer dichter bij het woord van God, bij de Torah mm -hmm. te brengen en dergelijke. Dat zijn allemaal voorboden. Mm -hmm. En de Bijbel is daar heel duidelijk in. Er komt eerst een natuurlijk herstel en daarna een geestelijk herstel. Ja. Dat zegt de Bijbel. Uh, dat is ook een logische ritme in de Bijbel, hè, als je het zo mag zeggen. Er is altijd eerst het natuurlijke en ja. daarna komt altijd een geestelijke. Paulus zegt dat ook in de Korintherbrief. Eerst komt het natuurlijke ja. En ook daarna het geestelijke. Precies. Dat is zelfs voor, voor jou en misschien ook wel voor mij het geval. En voor mij misschien harder nodig dan voor jou. Maar eerst krijg je een natuurlijk lichaam. Ja. En daarna krijgen we een geestelijk lichaam. Ja. Een hersteld lichaam. Precies. Hoe ouder je moet, hoe meer je naar uitziet. Ja. Maar, nee, maar goed, voor onze wedergeboren waren we natuurlijk natuurlijke mensen. en ja, daarna, ja. En daarna, en daarna geestelijke mensen. Ja. Maar dat geldt gaat ook voor ons lichaam gelden. Ja. Eerst ja. komt het natuurlijke. Ja. En dat zien we ook bijvoorbeeld... In wat ik eens opgezocht heb in Isaiah 43. Daar staat over de terugkeer van het volk. Ik doe u na vers 5 van het oosten komen. Ik vergader u van het westen. Dat is allemaal gebeurd. Ik zeg tot het noorden geeft. Die 1,2 miljoen Russische joden zijn dat. Ja. En tot het zuiden houdt niet terug. zijn de joden uit Jemen en uit de Arabische landen. En dan zegt God breng mijn zonen van verre. Ja. Sommige christenen zouden zeggen, breng die ongelovige joden, ze zijn ongelooflijk. Nee, God zegt, breng mijn zonen en mijn dochters. Dat zegt hij dus. van Wat wij dan mogen zeggen, mijn, die onbekeerde joden zeggen ze dan. Ja. Nee, dat zegt God ervan. En dat zegt niet ik, dat zegt de schrift. Ja. Breng mijn zonen. En dan er staat eruit, doe het volk uitgaan dat blind is, ook al heeft het ogen, en dat doof is, ook al heeft het ogen. Dus in blinden, wat betreft... De Messias, wat betreft de Heer Jezus, en in dove oren en blinde ogen heeft God ze teruggestuurd. Dat zien we ook bij dat beroemde hoofdstuk over het herstel van Israël, Ezekiel 37. Ja. Het dal van de Dorre Doodsbeenderen. Kan het herstellen. Kan het herstellen, kunnen ja. die beenderen ja. herleven, zegt er. Ja. hij. liep daar rondom ja. een enorme massagraf. Met beenderen en, en stapeltjes schedels en borstkassen en ja. weet ik veel wat allemaal. Dat is dus het beeld van het van, van dode, dode, ja, ja. dodelijke Israël. En het, het bijna in de holocaust gestorven Israël. Ja, ja. En dan moet Ezekiel weer spreken. En dan staat er zo mooi en een geritsel en een geruis kwam er gepiepen. Ja, logisch als al die schedels <laughs> daar gaan rollen. Een ja, geritsel en een geruis wordt dat. Ja. En... en, en Minimum van tijd stond daar dus uh, wel duizend biologielokalen vol hmm. Ja. En, en er kon vlees overheen en spieren, dus een samenbindende kracht. Dat is het herstel van de Hebreeuwse taal ook geweest. Ja. Nee, en, en, maar dan staat er, maar geest was er in hem nog niet. Ja. Toen moest Ezekiel nog een keer profiteren en toen kwam dus het geestelijk herstel. Dat is eerst het natuurlijke herstel en daarna... ...komt dan ook het geestelijk herstel. Dus mensen die denken van... Uh, ...ja, maar dat is er al van vandaag. Er zijn nog zoveel mensen die, uh, die geen Messias blijven in de Jood zijn. Die moeten gewoon geduld hebben. Ja, en bidden. Ja. En bidden. Geduld hebben niet alleen. Ja, dat, ja. Uh, maar die moeten daar, wij moeten daar ook voor bidden. Ja, maar, dat God voortgaat ja, met zijn herstelplan van Israël. De tijd oh, moet er ook klaar voor zijn. Hè? Want er moet nog ontzettend veel gebeuren. Ja. Heet, er komt nog, dat zegt Jezaja, leert dat ook. Er komt nog een nieuwe... Aliyah. Mm -hmm. Aliyah, dat is de terugkeer van het ja. Joodse volk ervoor. Ja, want dat is een vraag die ik heb. Um, betekent het nou eigenlijk dat alle Joden, waar dan ook ter wereld, uiteindelijk in, in, in Israël zullen zijn? Uiteindelijk wel, ja. Dat, dat zegt de Heer ja, God. Dus er zal er niet één van achterblijven, zegt de tekst. Want, want in Amerika bijvoorbeeld hebben ze natuurlijk nog een hele, hele prettige... Een ja, dat weg, ja. Het pret, land zal toch ja, bijna te klein worden. prettige positie, uh, waardoor ze eigenlijk uh, niet zitten te wachten om terug te gaan. Wat moet er dan gebeuren? Ja, nou, laat ik het voorbeeld noemen van de Franse Joden. Ja. Die, die haasten zich op dit moment naar Israël. Ja, nou, vanwege de Franse discriminatie richting Joden. Het is geen Franse discriminatie, het is daar puur antisemitisme. Waar de Fransen weinig aan doen. Er is per dag komen er één of twee antisemitische incidenten daar in Frankrijk. Mm -hmm. De... Graven worden geschonden, brandbommen naar synagoges gegooid, joden worden verbaal niet alleen, maar ook fysiek worden daar aangevallen. Ja. En, en, en velen hebben hun koffers al gepakt en, en regelmatig treden, komen er hele troepen, Franse joden, naar, naar Israël toe. Maar als dat niet zou gebeuren, zouden ze dan überhaupt naar Israël gaan? Nee. Dus het moet gebeuren? En dat moet gebeuren, ja. Dat is duidelijk. Ja. Eigenlijk gebeurde het hetzelfde bij Egypte, hè? Toen ze zeg maar, uh, in Egypte zaten en, en je zag dat daar de verdrukking toenam, dat God ze eigenlijk uitduwde uit Egypte ja, ja, ja. Uh, omdat ze anders misschien ook niet weg waren gegaan. Ja, maar dat gebeurde ook uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar toen zijn er velen zijn gebleven, dat is uh, zeer noodlottig over geworden. Ja, ja dat is, heeft natuurlijk toch wel te maken dat wij als mens, uh, bedoel, daar is met, met de, de, de Joden natuurlijk geen verschil in, uh, ...het liefst in onze eigen comfortzone blijven. Ja, ja, dat, is, dat geldt ook voor onszelf, hè. Als, als God ons roept om uh, bijvoorbeeld naar Afrika te gaan... ...dan, uh, dan denken we, van, ja, maar ik heb het hier zo goed en uh, wat, wat kan ik daar allemaal verwachten? Ja, ja. Ja, het het ergste is dat, uh, ik las onlangs in de Jerusalem Post een artikel over uh, het onder de titel... ...Antisemitisme in Nederland, in Holland reist de pan uit. Ja. En, en in Amsterdam kunnen Joden niet uh, veilig meer naar de synagoge toe. Het is gebompt naar de synagoge. Wat ik dan wel weer positief is, uh, dat ik net hoorde dat er weer een nieuwe synagoge toch geopend is in Amsterdam. Uh, ja, een nieuwe liberale synagoge ja, is geopend, ja, ja. ja. Maar dat moet ook allemaal bewaakt worden. He, dus, ja. Maar er is, er is dan wel zeg maar uh, een herleving ergens, want het is natuurlijk een lang geleden dat er een nieuwe synagoge werd geopend. Ja, dus er is dus ja, wel van alles gaande. Ja, maar de, de, de, dat is ook zo, maar die, die, die negatieve krachten die worden steeds sterker over de wereld. Israël wordt steeds meer in een isolement verdrukt. Ja. En vroeger was het van, uh, uh, in het begin zeiden ze van, uh, uh, onder ons mogen die, kunnen de joden niet leven, die moeten in ghetto's. <lacht> en uh, ze kunnen niet, ze moeten weg. En op een gegeven moment liep het eruit op, op de holocaust. Ja. Want hoe zit het in Nederland als het gaat om... Uh, Politiek Nederland en de bescherming van Israël. We hebben natuurlijk uh, minister van Buitenlandse Zaken in het afgelopen kabinet gehad. Uh, die er nu nog als demotioneer zit. Die in ieder geval pro-Israël was. Maar kunnen we verwachten dat de Nederlandse politiek straks Israël helemaal terug toekeert? Als momenteel, het is nu begin september, nu we die opname maken denk ik. Ja. Maar uh, momenteel zijn de, kibbelingen over, de kinderachtige kibbelingen over het nieuwe kabinet zijn gaande. En, uh, ja, kijk, Wilders die staat ook bekend als een groot vriend van Israël. Die heeft daar uh, een paar jaar in de kibboets gewerkt. En uh, die staat ook positief. Ja. Uh, Verhagen inderdaad, verrassend eerlijk. Uh, ook kritisch soms. En dat mag ook natuurlijk. Ja. Maar nou, wij mogen toch van het CDA verwachten dat ze allemaal massaal achter Israël staan? Ja, sorry dat ik het zeg, maar de C kunnen we ook wel schrappen daar vaak. Volgens mij hebben ze ook de Bijbel uit hun programma verder geschrapt. Nou ja, Het is natuurlijk al lastig uh, dat zij moslims in hun partij hebben. Ja, daarom. En een grote vleugel van de CDA die is nog linkster dan de PvdA. Hmm. En dat, dus als de linkse kant van het CDA gaat winnen, uh, dan kunnen we ook richting Israël problemen verwachten uit de hoek van het CDA. Ja, dat, dat zeker. Het is, ja dat mag ik wel, ja, dit is ook mijn gebed hier, geef ons alsjeblieft het voorrecht zeg ik, dat we een regering krijgen die uh, achter Israël staat... Dus de vraag van de vorige kijker uh, die we behandelden over een geestelijk leider in Israël. Is, is het in ne Nederland even, is het even urgent? Even urgent in Nederland. Ja, dat is even urgent. Ja. En daar, daar, daar bid ik ook voor. Ja. Want als we dan een regering krijgen van, van, van een paars links op iets dergelijks. Of dan, dan is het ook afgelopen. Hmm. Jeet, dan krijgen we een boycott en dan worden verdragen ja. geschrapt en dergelijke. Jeet, dat, dat is verschrikkelijk dat het antisemitisme zo toeneemt over ja. de hele wereld. Maar kun je, kun je zeg maar die machtsstrijd binnen het CDA, kun je die uh, zeg maar dan ook uh, geestelijk, zien. geestelijk zien? Ja, natuurlijk is, dit, is, is dat de geestelijke strijd die daar gaande is. Tuurlijk. Dus uh, steeds meer afscheid nemen van, van God en de God van Israël. En, en steeds meer eigenlijk uh, de weg voorbereiden voor de antichrist. Ja, maar dit, uh, dit geldt niet alleen Israël, maar dat geldt natuurlijk ook voor de ethiek. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat, dat, dat, dat valt bijna samen, of dat, dat gaat parallel, gaat dat. Ja. Een eerlijke houding tegenover Israël en ook eth ethisch een, een zuivere ja. houding ja, tegenover Ja, goed, deze aflevering gaat over het geestelijke herstel van Israël, niet over dat van Nederland. Maar in Nederland is het natuurlijk ook heel hard nodig, een geestelijke herstel. Ja, want het, het Nederland is dermate zonder dat ik het een van de grootste wonderen uit de geschiedenis van Israël vind... dat het oordeel nog niet over ons land losgebarst is. Mm. Dat vind ik een grote wonder van genade. Ja. En ik hoop dat, uh, dat, dat dat opgepikt wordt. En dat nog één keer de boodschap van het evangelie met enorm veel kracht over Nederland gaat komen. Nou ja, dat is misschien toch wel een stukje erfenis uit het verleden. Dat Nederland wel uh, altijd Israël gesteund heeft. Ja, daar hebben we al uh, genade genoeg voor gehad, denk ik. Jij denkt <laughs> dat uh, die genadepot uitgekeerd is al. <laughs> <laughs> nou ja, we kunnen erom lachen. Maar ja. ik, ik, ik, ik ja. denk het wel. Want het is al zo, God is al zo genade geweest over dus dit. We moeten onze heren en dames politici oproepen om echt uh, zich na te gaan denken over hoe zij uh, met Israël omgaan. En als dat uh, de laten kant... ze alleen maar eerlijk zijn. Ja. En alleen maar de feiten bekijken. Ja. Wat, wat er gaan. En laten ze alleen maar opletten wat, wat, wat de Hamas zegt. Laten ze alleen maar opletten wat... wat ja, wat, wat de Hamas we... doet, hè? want ook uh, in deze tijd zien we dus dat op het moment dat er uh, vredesbesprekingen komen, dat Hamas gelijk bommen plaatst. Natuurlijk. En, en uh, laten we wat, wat Abbas zegt in, ja. uh, in het Arabisch, dat wordt ook wel onthuld. Het, het is allemaal één anti-Israël strijd. Strijd om het land van God. Strijd tegen het volk ja. van God. En daar en, en staat Israël alleen. Ja. Dat is belangrijk. Maar dat geestelijke herstel, dat komt ook... Uh, er is ook in de Jerusalem Post onlangs stond er ook weer een zeer... Laat ik zeggen, Eerlijk en neutraal artikel over de Messiaanse Joden in Israël. Terwijl er vroeger uh, toch wel veel vijandschap was. Mm -hmm. He, daar werd de naam van de Heer Jezus Yeshua werd, uh, duidelijk genoemd. Nou ja, ik denk dat er ook rabbijnen zijn die uh, bij wijze van spreken hier aan tafel zouden kunnen zitten en met ons zouden kunnen bespreken. Ja. Wat, wat zij daarvan vinden? Ja, het, het gaat zo. Ik zat laatst met een goede kennis in Israël in, uh, in het hotel. Ik kwam net naar bed, toen zeiden zij, hij zit in de lobby, nou, dus ik schiet mijn, uh, mijn kleren weer aan en ren naar beneden. We hadden een goede, goed gesprek, heel ja. plezierig ook geestelijk. En op het laatste zegt Jan, de kwestie van die Messias. Laten we die nou even terzijde leggen. De nood is te groot, we moeten samenwerken. Kijk, als die komt, dan zien we wel wie het is. <laughs> ja, ja, ja. En dan wordt wel duidelijk uh, wie je uiteindelijk. Uh, ja, maar had, dat, ja, nee. dat, dat, dat gaat ook niet om, ook, om ons gelijk natuurlijk. Want dat zal het ook zijn. Ja. zijn die en dood, Hun ogen zullen hoe, geopend worden. Hoe, hoe zal Israël dan, dan ja. de Messias herkennen? Ja. Nou, dat, dat, laten we dat dan even lezen. Mag dat? Ja, natuurlijk. Altijd. Zachariah 12. En dan gaat het ook over die, die, die, die eindtijd en over die oorlogen van Jeruzalem. En dan staat er in vers 10. Ja. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en gebeden. Dus dat huis van David is er dan. Ja. Snap je? Dat, dat is bekend, dat gaat een grote rol spelen in Israël ja. volgens Zachariah. En over de inwoners van Jeruzalem, die ook een grote rol gaan spelen, hè, die gaan massaal bidden. Ja, overal grote bidstonden, de klaagmuur zal te klein worden in het plein daarvoor. Er wordt geroepen naar de heren. En in welke, welke tijd speelt zich dit af? Dit speelt dus in de tijd van uh, de oorlogen tegen Jeruzalem. Is dat, uh... en daar zullen we een andere keer misschien ja. nog over hebben, okay. over al die, die oorlogen die er zullen komen, over, ook over Jeruzalem en hoe dat zal aflopen. Ja. Ja. Nee? Maar hier staat dus het, het uiteindelijke moment, het schitterende moment dat ze hem zullen herkennen. En ze zullen hem aanschouwen, in het Hebreeuws, ik ken het geen Hebreeuws, maar ik heb het toch na kunnen gaan, staat, ze ja. zullen mij aanschouwen, staat er. Ja, ja. En dat staat in sommige in de oude vertaling, in de statenvertaling. Misschien zit de statenvertaler, lezers, de lezer, de kijken er misschien nog wel. Maar er staat ook inderdaad: ze zullen mij aanschouwen. Dat zij... is eigenlijk het, het beeld van Jozef die zich bekend maakt aan zijn broeders. Ja, ja, dat moment. Ja. Die zij, als, die, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja. Waaraan herkennen ze weer Jezus? Aan, aan zijn handen. Aan doorstoken ja. handen ja. en doorstoken voeten. Ja. En, en dit is precies het. Thomas' teken. Thomas was ongelovig, staat er in de Bijbel. Ja. Hij, de apostelen zeiden, de Heer is ons verschenen, halleluja, hij leeft. Ja. En toen, ik zal geen zins geloven, zegt hij, als ik niet zie de wonden in zijn handen. Hij steekt mijn hand in de wond in zijn zij, enzovoort. Ja. En, en, en opeens verschijnt de Heer speciaal aan hem. En hij zegt, Thomas, kijk eens, mijn handen. En Thomas knielt en zegt, mijn Heer en mijn God. Er was niks geen handen gestoken, maar mijn Heer en mijn God. En zo staat Thomas hier model voor Israël. Ja, ja. Het dus mooie is dat. En de Heer had er eigenlijk ook helemaal geen probleem mee, want hij zei gewoon, kijk nou. Hij, hij, ja, maar hij zegt wel, de Heer die zegt, Thomas, wees niet ongelovig, maar ja, ja. wees gelovig." Nee, natuurlijk. Ja, uh, ja, dat, ja. dat zei hij ja. wel natuurlijk ja. tegen Thomas. Ja. En hier staat ook, zij zullen over hem de rouwklacht aan. Uh, He, niet alleen spijt, maar ook eindelijk. Eindelijk, eindelijk is hij daar. Ja. En dat, dat zal het grote moment zijn. En dan is Israël pas ten volle godsvolk. He. En daar zijn de Messiaanse joden, zijn daar natuurlijk uh, de voorlopers van. Ja. Uh, prachtig beeld ook. Zeg je? Dat is ook een prachtig beeld. Het is een schitterend beeld ja. ook. ook. Dat van Thomas, dat is, ja. aan alle kanten zie je dat... Ja. Enig idee wanneer zich dat verder gaat afspelen? Uh, in de nabije toekomst. In de nabije toekomst. Ja, ja, jij ja. jij wil je nooit vastpinnen op, uh, op welk decennia we dan ongeveer zitten. Maar... maar ja, de oorlog om Jeruzalem is natuurlijk al lang aan de gang. Ja, die is aan de gang. Die is al lang uh, ja. diplomatiek aan de gang. Ja, sinds, maar is sinds 1948 al. De, de, de paus wil Jeruzalem. Ja. Die, die claimt hele stukken van Jeruzalem. Ja. Ja, het is dus wat dat betreft goed dat mensen ook zeg maar, de serie die wij al eerder hebben uitgezonden, de Pillar of Fire, gewoon ook daar de geschiedenis en alles wat zich rondom Israël afspeelt, ook uh, gaan kijken. Ja, ja, hè? Dat, ja. ze, dat ze gewoon zicht krijgen van wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd sinds 1948. Ja, ja, ja. De ja. islam claimt Jeruzalem, ja. want hun Messias, en sommigen denken dat dat de antichrist zal worden, de macht dat die vanuit Jeruzalem, niet vanuit Mekka, niet vanuit Medina, maar vanuit Jeruzalem zal hij de wereld regeren. Ja. En, en, en het, het vreemde is dat zijn assistent, dat zal de heer Jezus zijn. Ja. Ja, dat is heel ja. merkwaardig. Nou ja, dan komt Mekka misschien vrij om daar een kerk te bouwen. <laughs> Benen we weten helemaal, dat gaat nooit gebeuren. <laughs> nee. Maar. Uh... Ja, dat, dat zeggen ze. Dat, dat, dat wordt ook gezegd van uh, ground zero, weet je wel. Ja. Er staat, stond een groot plakkaat, we zullen daar een moskee bouwen als wij een kerk in, Mos in Mekka mogen bouwen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nee, maar goed, dat tekent wel typisch de, de positie van hoe de islam natuurlijk omgaat met Israël. Ja, ja. Nou, die, die willen dat ook. En, ja. en, en, en de Verenigde Naties die willen ja. ook hun eigen hoofdkwartier in Jeruzalem zetten. Ja. Alles draait nu om Jeruzalem en de stad van de grote koning. Ja. En, en daar zal straks ook de tempel herbouwd worden, dat gaat ook nog een keertje gebeuren. Hoe, dat weten we niet. Misschien dat, dat, dat ik nog eens een scenario voorschotel, maar dan is dat ook waar we voorzichtig mee moeten zijn met al die scenario's. Nee, precies. Ja, precies. Ja. Maar het is wel aankomend, want jij hebt in een eerdere serie al gezegd dat er allerlei voortekenen zijn ja, ja, ja. rondom zeg maar, de bouw van die tempel. Maar uiteindelijk zal dus het zo zijn: die, die ontmoeting van het ja. volk Israël met, met, met de Messias. Dat zal dan een vervulling zijn ook van een profetie van, uh, uh, van Paulus. Mm -hmm. staat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Ja. Het, uh, kijk, sommigen zeggen dat zijn alleen de Messiaanse Joden. Maar ja, die zijn al behouden. Dus die behoren gans. bij de gemeente. Uh, Rebecca de Graaf die zei een keer toen men allemaal theorie over Gans had... heb je daar bezwaar tegen dat Gans is wel behouden zal worden... dat je het zo moeilijk over doet? Ja, nee, we zouden niets liever willen, toch? Tuurlijk, we zouden ja. niet. En, en, en ja. God zal daar ook weer voor zorgen, dat, ja. voor zijn volk. Ja. Hij heeft dat niet voor niks uitgekozen. Nee, precies. Ja. En, en, en daarom dat geestelijk herstel dat komt... En de Heer die is daar uh, ontzettend mee bezig. Nou. Er gaan ook grapjes door Israël. Als de Messias komt, zal de douane in Ben-Gurion vragen. Uh, is dit uw eerste bezoek aan Israël of uw tweede? <laughs> heb je. Ja, precies. Men, men is ja. daar, daar bezig. Ja. En uiteindelijk de grote vijandschap die vaak bij orthodoxe joden tegenover, Messiaanse joden tegenover, de Heer Jezus is, is ons schuld. Vanwege de kerk, de rol, rol van de al kerk. al die en antisemitisme, ja. en zoveel Joodse mensen in de naam van Christus. Het is vals natuurlijk, maar het wordt je wel aangesmeerd. Ja. Jan, we en dat is vanaf het jaar 150 is dat te gang geweest, ja. toen de, de vervangingstheologie naar voren gekomen is. Ja. En, en, en dat is altijd maar doorgegaan. Onze het... tijd zit erop Jan, we moeten oh. stoppen. Ja, ik had ja, nog ja. wel meer te vertellen. Ja, maar dat moeten we dan in de volgende aflevering weer gaan doen. Oké. Okay. Huh? Want uh, ja, uh, we hebben het nu over het geestelijke herstel gehad. En uh, waar gaan we de volgende aflevering over hebben? Um, nou, we gaan dus een beetje bijpraten over hoe de situatie op dit moment is. We hebben dit dit keer al een klein beetje gedaan okay. in deze aflevering. Maar uh, hoe dat met Israël gaat, het anti-zionisme en uh, dat de mensen geen aandacht hebben voor de kerken ook niet... Okay. voor de profetische betekenis van deze tijd en al die dingen. En daar moeten we maar eens over kijken. Goed. Nou, hartelijk dank voor je bijdrage van vandaag. Ik wil u thuis uh, heel hartelijk bedanken. We het gaat over het geestelijke stijl van Israël... en dat we daar als uh, kinderen van God ook een, uh, een, een bijdrage aan kunnen hebben. Wij kunnen namelijk meebidden dat de geest van God in Israël steeds meer ruimte gaat krijgen, zodat het ganze Joodse volk, de heer Jezus, straks zal kunnen zien. Hartelijk dank voor het kijken voor nu en graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Profeetie.